Wauw, wat een topdeals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris en Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is van top tot 1 verzorgd voor de helft van de prijs. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30 Europa. Een speciale uitvoering met luxe als basis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 Zo so doneer ik al jij mijn bloed. Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen. wat mij minder ziek maakt en energie geeft. Het zit in ons bloed. sanquin For life. Goedemorgen. Het nieuws van 8 uur ik krijg je van Ronald Remmelsbaan. Goedemorgen. De Democraten gaan proberen de door president Trump aangekondigde heffingen tegen Europese landen te blokkeren. Ze noemen de tarieven roekeloos. De heffingen gelden ook voor Nederland omdat wij militairen naar Groenland sturen. Het land dat Trump wil overnemen. De EU praat vanmiddag over de heffingen. Door lawines in de Oostenrijkse Alpen zijn gisteren acht mensen omgekomen. Bij het laatste ongeluk werden zeven skiers door de sneeuw bedolven, vijf werden gered, voor drie Tsjechen kwam hulp te laat... Het heeft in het gebied de laatste tijd veel gesneeuwd... en skiers zijn voor de lawines gewaarschuwd. In Indonesië is het wrak gevonden van een vliegtuig... dat gisteren van de radar verdween. Aan boord waren elf mensen. Gisteren werd gezegd dat voor hun leven werd gevreesd... maar ze zijn nog niet gevonden. 1200 reddingswerkers zijn aan het zoeken. En Susanne Freek hebben de popprijs 2025 gekregen. Jury noemde afgelopen jaar Gidszwart omdat Freek te horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek is... Ondanks dat drukte niemand een groter stempel op de Nederlandse popmuziek... dan Suzanne en Freek. Een enorme eer, noemde Freek, het krijgen van de prijs. Dan het weer van weer online. Plaats ook nog mist, vooral in het noorden. Verder wordt het vandaag een zonnige dag bij 3 tot 8 graden. En tot over het AHP nieuws Music Verkeersinformatie door Flitmeister. Er zijn geen files gemeld. En maar één flitser Die staat op de A59 van Den Bosch naar Breda. Behekstemeterpal 102,4. Q-Music, Jorien Renkema. Goedemorgen. Zometeen hoor je Benson Boon. Een oudje van hem in the stars. Meteen naast Steve van Kensington. Q-Music. q music, sounds better.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 I'm screaming at the god I don't know if I believe in Cause I don't know what else I can do Stars. Hij komt uit een bijzondere familie, hè, Benson Boon. Allereerst werd hij mormoons opgevoed. Oftewel, binnen de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, zoals dat officieel heet. Maar daarnaast was het ouderlijk huis van Benson Boon ook een plek waarin hij dagelijks struikelde over de krultangen, make-up en tampons. Want hij heeft maar liefst vier zussen. Kaylee, Natalie, Emma en Claire, heten ze. Zijn ook allemaal best wel muzikaal, net als hun broertje trekken nog, Benson die leerde zingen ooit... omdat hij meeluisterde met de pianolessen van een van zijn zussen. En hij heeft ook al eens opgetreden met een van zijn zussen, met Claire was dat. Ja, Hij is helemaal gek op ze eigenlijk. En die krultangen, make-up en tampons vond hij geen enkel probleem... want volgens ben Benson Boo zelf is hij een beter mens... en vooral een betere songwriter geworden... door op te groeien tussen zoveel vrouwen. Dat heeft hem heel empathisch gemaakt, zegt hij zo. <lacht> Deze DJ die heeft alleen één broer en of dat iets zegt over zijn talent als songwriter dan mag je zelf invullen. Het is Topic. Don't whatever whatever it making a Keep you close, Hope that you never gon' doubt it I swear it down on my suit You're my desire oh, Please don't go too slow Put your body on my body Cause we only somebody Your body on my body for life tonight Time. Nou, morgen, middag om 12 uur, 19 januari... dan gaan er weer leuke dingen gebeuren bij Q. Het verboden woord is dan maar net voorbij of we stoppen alweer in een nieuwe achtbaan. En deze rijdt je rechtstreeks terug naar de jaren negentig. Morgen opent Menno officieel de stemweek voor de Q Top 500 van de 90s. Want die komt er weer aan. De lijst met de 500 beste liedjes uit de jaren 90. Samengesteld door jou. Er is natuurlijk ontzettend veel keuze als je het hebt over de 90s. Ik moet meteen denken aan Nirvana, de Spice Girls, de Backstreet Boys, Britpop. Maar natuurlijk ook gewoon Happy Hardcore. Ja, het komt allemaal uit de jaren 90. Dus denk jij ook alvast even goed na over jouw favorieten uit dat decennium? Kan je die morgen om 12 uur meteen doorgeven via QMusic.nl of via de Q-app? En leuk om Alvast te noemen. Um, iedere vrijdagavond open bij mijn collega Steven Bouwman de deuren van zijn pianobar. Uh, waar hij met echt de grote artiesten de aarde live muziek maakt. Heel erg vet vind ik dat altijd. En komende vrijdag is het alvast in het 90s thema. Want dan komt Etsilia Rombly langs en die gaat deze live doen. Zo leuk, het liedje waarin ze in de jaren negentig meedeed aan het Songfestival. En deze gaat ze dus live spelen samen met Stefan Bouwman. Vind ik echt heel vet. Komende week de stemweek voor de Q Top 500 van de 90s. En de week erop beginnen we officieel met de lijst. Dan gaan we deze dus niet in horen, want dit is uit 2025. Oh. Mm -hmm. I could be the world to you, the missing piece The extra sentimental kind of chemistry Some people make it hard, but me that isn't the case Cause I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 Loudest in the silence promise I'll still be here When the world slows down Stop barefoot in the sand Won't let go of your handle We're all just trying to make it through Better than yesterday Oh, you change and I will change with you With you, with you When the stars don't show Don't go off the edge When your heart feels broke Forgive and forget When Dreaming. Dreaming. Buren op Q. Zometeen na half negen mag je lekker meezingen met Toto. To me en Morgan Mullen en Tate McRae komen er ook aan. Het verboden woord. Het verboden woord zit erop. Oh, lekker zit erop. 96 keer ging het een beetje mis. Ik bouw een beetje. Oh! Nee! Joh. Nu hopen dat je vanavond een beetje op tijd hebt. Oh nee! Zin in een beetje leedvermaak? Nee, nee, nee, nee, nee! Check alle missers op qmusic.nl op de Q-app. sounds better with you! Ze zijn er weer! Wie wil gaan rijden voor Davy Klaassen? Voetbalplaatjes bij Plus. Twee Ricky van Wolfswinkels winkels voor één Sam Stein?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 Mijn agenda stroomt vol met interimklussen, mijn radioshow en nieuwe ideeën. Dat geeft me energie, maar in de liefde zoek ik rust en stabiliteit. Iemand die begrijpt dat succes het mooiste is als je het kunt delen. Ben jij degene die mij kan bijhouden? Biskis. Daten met ondernemers. Boek je tijdens de Doei Doei Dagen je vlucht en verblijf met Transavia Holidays... dan krijg je tot wel 400 euro korting. Doei doei!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 het zijn weer Real Deal-dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Kaapstad, Bangkok of New York. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op KLM.nl. De Lipmotor B10 blijft indruk maken...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 Goedemorgen. vooral in het noorden kan het vanochtend nog mistig zijn. Verder wordt het een mooie zonnige dag, graad of 10 vandaag. Morgen krijgen we opnieuw zon en dan is het een graadje koeler. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld, terwijl is er één flitser gezien op de A12. Gouda richting Utrecht bij Hektometerpaal 50.1. Q-Music, Jorien Renkema, Morgan Wallen en Tate Cray zijn hier met What I Want. Q-Sounds battle with you.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 Do, don't let And sometimes in the morning, go back to being small. You never know. To me as if to say, hurry, boo. Must do what's right Sure as Kilimanjaro Rises like Olympus Above the Serenade I seek to cure What's deep inside Frightened of Ja, heb je het over Toto, dan heb je het natuurlijk al heel snel over Afrika. Komt van hun album Toto 4 uit 1982. En het is wel leuk, destijds was dat album echt een dingetje. Want het heeft het aanzien van de band in één klap veranderd. Want voor die tijd was Toto vooral een studioband. Ze hebben uh, meegewerkt aan vooral muziek van andere artiesten. Michael Jackson, Eric Clapton, Steely Dan, Aretha Franklin, Lana Ritchie. Echt hele grote namen te veel om op te noemen, maar toen dat album met onder andere deze erop uitkwam, ja, toen zijn ze ook meer als band gaan optreden, werden ze dus echt van het performen. En sindsdien zijn ze daar eigenlijk nooit mee gestopt, Anno 2026, treden ze nog steeds op, op dit moment op tour in Amerika, maar ja, dat is natuurlijk een beetje, een beetje ver, dus ik draai dus gewoon op de radio, want ja, Amerika, dat is miles away. Zo heet, toevallig, ook deze van Oppenbach. through the clouds. better with you. Take a trip Maal Smit, die was allereerst fan van Adele. Maar hij had nog een groot idool. Een band waar hij helemaal fan van was. Namelijk Green Day. En blijkbaar als je een beetje Green Day mixt met Adele... Are... dan krijg je dus de muziek die Maal Smit uiteindelijk is gaan maken. Stay, hoorde je op je Music. En if you wanna dance. Op de zondagochtend, het is kwart voor negen... Nederland ontwaakt. Nederland trekt de verste croissantjes uit de oven... en perst de sinaasappeltjes. Of ligt gewoon nog in bed. Ze krijgen een berichtje van Wil. Die stuurt een foto van de tv bij zijn bed. Met daarop mijn hoofd. Hij zit gewoon live naar Q-Music te kijken via de app In Bed. Nou, ik ben... Vereerd, zullen we maar zeggen, wil. Uh, Miriam, die is uh, onderweg uh, op vakantie. Of nou, sterk nog, die is al in, op, uh, op vakantie. Zij zit in Brixtum in Talen, Oostenrijk. Vroeg op voor een lange snowboardtocht met een prachtige foto. Veel plezier daar. En je laat nog weten, goeiemorgen Jorien. In Limburg hebben we vandaag heerlijk lenteweer. We stappen vandaag op de fiets. We gaan de Parkstad, route fietsen. Een mooie route door de natuur van de verschillende gemeenten. Nou, meteen weer een beetje weekendinspiratie. Veel plezier. Ik Me as a dance under the spotlight listen to the people screaming I'm all If I turn 33 Okay, so yeah, I smoke like a Zeg het maar. Ik weet wat je gaat zeggen. Je hebt een beetje wallen. Ik heb, oh, ik dacht dat je veel erger ging zeggen. Dat ik, oh, helemaal, de, dat ik helemaal de kreukels nog... Nee, heb. dat valt er mee. Maar ik zie het wel onder je ogen. Ja, dat klopt. Ja, ik ben gisteren na mijn programma toch nog even de stad ingegaan. En uh, we hadden een klein personeelsfeestje. Uh, ja. Dus uh, dat zie je nu toch wel. Ja, ja. maar was het leuk? Dat ja, was wel gezellig. Ik miste jou wel eigenlijk. Ja, sorry. Want jij lag lekker lekker op bed, denk ik. Ja, Nee, mijn weekenden zijn al uh, pittig genoeg. Met uh, de wekker om 4 uur en een uh, kind van drie. Dus ik dacht als ik dan ook nog uh, ga zitten pimpelen hier in Amsterdam, dan maak ik het mezelf heel moeilijk. Dat gaat niet goed. Dus ik heb even overgeslagen. Maar wat, heb ik je veel gemist? Uh, nee, er is weinig oh. spectaculairs gebeurd. Oh, klinkt ook niet. Ik ja, was heel lect voor naar de juice te zoeken. Maar er zijn uh, geen collega's met elkaar uh, uiteindelijk naar bed gegaan of zo. Oh. Nee. Saai. Ik wist het niet dat ik weet. Nee. <laughs> um, zometeen, met je foute benen uit bed. Een fout liedje in een bepaald thema. Wat heb je bedacht voor vandaag? Nou, morgen natuurlijk Blue Monday. Ik dacht, laten we even lekker voorbereiden op Blue Monday... met juist positieve liedjes. Oh, dat is een goeie. Ja, even leuke, blije, foute liedjes zoek ik. Oh, dus het hoeft verder niet letterlijk met maandag te maken te hebben... of met blauw. Het is gewoon gezellig. Ja, al zou uh, Iphone 65 met Blue prima kunnen. Oh ja. Is ook vrolijk. Ja, die tikt alles aan. <laughs> ja, precies. Uh, iets zonnigs, bijvoorbeeld uh, André van Duin, als de zon schijnt. Ja, of leuk Banga Boys of zo. Oh ja, dat is ook leuk. Met... Ja. Ja, weet ik niet. Een leuke... De bankabus. Leuk. Of laat de zon in je hart, René Schuurmans. Oh, gezellig. Nou, genoeg te bedenken. Heb je iets in gedachten? Laat het dan nu weten in de q -app. Altijd huis. Altijd thuis. Altijd anders. Altijd nieuw. Altijd Weekamp. Voor iedereen die toe is aan wat anders. Tot 50% korting op meubels, accessoires en nog veel meer. Altijd Weekamp. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken.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 Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat ze het gedronken? Eerlijk gezegd niet. Dit is een Senseo. Ja, oh, toch. Stuk goedkoper volgens mij. <laughs> Test hem zelf. Senseo. simpelweg lekkere koffie. Kom binnen waaien bij Sport City. Terwijl het buiten kouder wordt, draai je bij ons lekker warm. Start nu je winterlidmaatschap bij Sport City. Je sportclub om de hoek.